Uur. Dit is Rashid Finch met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op de stad Rafah in het zuiden van de Gazastrook zijn vanmorgen zeker 35 Palestijnen omgekomen. Patiënten en medische staf uit het grootste ziekenhuis in de regio zijn geëvacueerd, zegt een Palestijnse functionaris. De aanvallen volgen na de vermissing van een Israëlische luitenant. Israël zegt dat Hamas de luitenant heeft gevangen genomen. Hamas zegt dat de luitenant mogelijk is gedood door een Israëlisch bombardement. De Nederlandse en Australische experts die onderzoek doen naar de vliegramp zijn aangekomen op de rampplek in Oekraïne. Net als gisteren zoeken de onderzoekers bij een kippenboerderij in Grabovo verder naar spullen en menselijke resten. De politie is vandaag extra alert op zakkenrollers tijdens de Gay Pride. De politie zet teams in die zowel in uniform als in burger rondlopen. Ze zijn getraind in het opsporen van zakkenrollers in de drukte. Vorig jaar is bij honderden bezoekers de telefoon of portemonnee gerold, werden toen 43 mensen gearresteerd, voornamelijk Roemenen. Twee Amerikanen die met ebola zijn besmet worden vandaag voor behandeling naar de VS gevlogen. De Twee missionarissen liepen de ziekte op in West-Afrika waar ze slachtoffers van de grote epidemie verzorgden. Het is voor het eerst dat patiënten met ebola naar de VS worden gebracht. Burgemeester Abu Taleb van Rotterdam neemt het op voor zijn haagse collega van Aartsen, die sinds een pro-Gaza-demonstratie onder vuur ligt, en kreeg kritiek omdat hij niet optrad tegen betogers die antisemitische leuzen riepen. Abu Taleb zegt in het FD dat zulke demonstraties verbieden geen optie is en dat justitie achteraf moet beoordelen of er strafbare feiten zijn gepleegd. Op dat punt is van Aartsen onbegrepen, vindt Abu Taleb. De Italiaanse justitie gaat de dood van wielrenner Marco Pantani opnieuw onderzoeken. Pantani stierf in 2004 aan een overdosis cocaïne. Justitie houdt er nu rekening mee dat hij werd gedwongen die enorme hoeveelheden te nemen. Pantani won de Tour in 1998, raakte daarna aan lager wal en werd in verband gebracht met doping. Het weer, geregeld zon en vrijwel overal droog, maar vanmiddag en vanavond buien van het zuiden naar het noorden trekken die, soms ook met onweer. Het wordt 25 tot 30 graden.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 Is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Goedemorgen, Zantwoord. Zandvoort. en goedemorgen uh, alle aanwezigen hier. Dit is weer een uitzending vanuit Hoogland uh, van CFM. En wij gaan uh, samen met een aantal zeer interessante mensen u weer de komende paar uur van alles vertellen. Uh, de techniek wordt verzorgd door Sander Daudij. Nee, oh, Daan? door Daniel Everts. Ja, ik zie Daniel zitten. Pardon. Pardon. Je bent helemaal verslagen. Maakt allemaal niet uit. De redactie was Gerry Rutte, Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en Henny van der Lede. De koffie wordt vanmorgen verzorgd door Yvonne. En mocht u het idee hebben dat u het leuk vindt om even aan te komen waaien. en bij welk radioprogramma kan dat eigenlijk, vraag ik me af. U bent van harte welkom in Hotel Hoogland. Presentatie. Ben Zonneveld. En Henny van der Leden, die hebben we al gehoord bij de intro's. En uh, het eerste uur. Wij gaan praten met Martine Jousta van het Rode Kruis. Die zit er al. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, daarna gaan we het hebben over de zandsculpturen die uh, vanaf vandaag opgebouwd gaan worden. Uh, dan gaan we nog even praten met Rob Peters van Far Out. En dan hebben we het over deel 1 en deel 2, want deel 2 is pas geopend. Uh, na de pauze... ...gaan wij de politiek bedrijven met de verse wethouder inmiddels zes maanden aangeschoven, uh, Han Cohen. En het museum koper is volgens mij een lang uh, gekoesterde wens van deze meneer... ...want hij verzamelt alles over zandvoort, lepeltjes, suikerzakjes, noem maar op. Maar dat is het tweede uur. Allereerst gaan wij praten met Martine Joussa. Welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. <laughs> um, <tosses> een, een Alomvattend uh, uh, titel staat hier: Het Rode Kruis. voor. <laughs> ja, dat is breed, hè? Ja, dat is heel breed. Dat is breed. We hebben uh, diverse malen al gesproken over het Rode Kruis en hoe het ging met het gebouwtje, met de financiën, met de fusie. Dus ja. dat zijn allemaal al gepasseerde stations. Precies, ja. En we zijn nu weer gewoon aan het werk. Daar, en daar gaan we het dus <laughs> over hebben. Precies. Want het seizoen is, is, is al begonnen, maar voor jullie uh, begint het grotere seizoen. want uh, evenementen gaan lopen, uh, DTM komt plons ineens weer terug bij jullie in Zandvoort moet ik zeggen ja. maar dat heeft toch uh, iets wat druk op jullie gaat leggen want ineens, ja. bellen ze jou op uh, Martine, aardige Rode Kruis mevrouw de DTM komt als antwoord en dan gaat er weer allerlei dingen. En denken wij, Jutie! Ja, dat, <laughs> dat is leuk. Maar heeft dat, dat heeft natuurlijk wel een direct impact op ja, natuurlijk. het Rode Kruis. Ja, want DTM uh, denkt iedereen de zondag, maar voor ons begint DTM al de maandag ervoor. Want dan wordt er al opgebouwd op het circuit. Dus uh, vanaf maandag zitten er elke dag twee mensen. Uh, tot en met de dinsdag erna dat er afgebroken wordt. Dus het is gewoon voor ons tien dagen inzet. Die, uh, die inzet die kan jij natuurlijk niet alleen. Uh, <lacht> even, nee, natuurlijk niet. Welke, welke regio's nee. trek jij daarbij? Nee, nou op zich uh, draaien we wel als, uh, als Zandvoort. Maar we hebben heel veel vrijwilligers uit uh, omliggende plaatsen. Van ver weg. Zoals mensen uit uh, Nijmegen, horen, Lelystad en noem maar op. Die gewoon bij afdelingsantwoord ingeschreven staan. Maar ze kiezen ontzettend leuk vinden. Dus wij zetten het evenement in onze evenementenkalender. En iedereen gaat erop inschrijven. En momenteel loopt dat al goed, moet ik zeggen. Jo, dus en... Zo werkt dat inderdaad. Jullie ja. zeggen, wij hebben deze, dit evenement. Ja. En wie wil? Ja, we hebben een evenementenkalender voor onze eigen trouwe vrijwilligers. Daar, uh, daar staat van klein tot en met groot op. Want zoals zondag, Plastutair uh, staat er ook op. Twee man. Volgende week Timmerdorp is een grote inzet voor ons. Want elke dag zijn er twee mensen beschikbaar ja, voor de oké. meest drukke inzet van het jaar, geloof ik. Ja. Er staat allemaal wel euh... iemand op zijn duim daar. Ja, yo, dat is echt... Ja, nou, veertig tot 60 kinderen per dag die we behandelen. Ja, leuk, ja. Ja. Staan in een spijker, maar wespen tot en met, nou ja, flinke kniewonden, ja. uh, planken op het hoofd, noem maar op. Dus dat is een hele drukke inzet. Dus ja, van klein tot groot staat op de evenementenkalender... en iedereen schrijft in en dan ongeveer tien dagen van tevoren... kijkt Rob Spruit, onze inzetcoördinator... Uh, hoe we zitten en of omliggende gemeentes moeten uitnodigen. Dus dan gaat hij, ja. daarna wordt hij doorgezet naar Haarlem, Haarlemmermeer. En, Meer. en uh, kijken we wat we nog nodig hebben. Jij zegt uh, Haarlemmermeer, hè? Mm -hmm. uh, er zijn natuurlijk ook nog wat festivalletjes in Haarlemmermeer. Dus ja. strookt dat wel eens? Nou ja, wij, daarom proberen we het altijd eerst zelf vol te krijgen en daarna uh, wordt die extern uitgezet. En zo doet Haarlem meer en Haarlem doen dat trouwens ook hoor. Ja, Dus uh, bevrijdingspop is voor Haarlem een heel groot evenement waar, waar je ook, nou ik geloof 24 uur diensten nodig hebt. En die zetten ze eerst uit ja. bij, bij zichzelf en daarna bij ons. Ja, dus ze draaien ook wel eens mensen van ons daar. Bevrijdingspop, bloemencorso, uh, culinair. Leuke zaken. En ja, dat zijn toch leuke dingen. Ja. Ja. Nee, dan maar, ik maar ik alleen maar leuke inzet nodig. Ja. En, uh, dat werkt gewoon ja. heel goed. Ja. Ja. Want uh, nou ja, eigenlijk is uh, bij alle evenementen in de hele zomer in Zandvoort... is er altijd een onderlaag en het is de Rode Kruis. Hè? Ah, eigenlijk begint op... hij al in maart, moet ik even zeggen. Want ja. in maart beginnen we al met de circuitrun, de 30 van Zandvoort nee, en de omloop. Eigenlijk begin je op 1 januari. 1 januari, klopt. 1 januari. <lacht> <lacht> en dan tot 1 december en dan halen jullie adem en dan begin je weer. Ja, ja maar de circuitrun is, is de grote uh, echte inzet... Uh, waarbij we zeker ook met de, met de wandeltocht ook van Haarlem en Velze gebruik maken. Omdat ze dan helemaal via Duin en kruidberg gaan en naar Muiden. Samen met de rensbrigade. Dus dat is echt wel een multidisciplinaire inzet die groot is. Nou. En die is altijd heftig. Ja. Leuk. Met, met veel mankrachttoestanden. Behoefte aan vrijwilligers? Ja, natuurlijk. Oh, okay. Ja, natuurlijk. ja, Want ook wij worden allemaal wat ouder. En uh, hebben hele goede vaste krachten. Maar uh, jong uh, bloed is altijd welkom. Die, uh, die, die jonge lui die jij graag zou willen hebben. Hè? Uh, we weten allemaal dat Zandvoort een soort kruisbestuiving van elkaar is. Nou weet ik dat er bijvoorbeeld bij de reddingsbrigade een uh, plug jonge lui zit. Ja. En die krijgt natuurlijk ook allemaal EHBO-les. Ja. Dat is natuurlijk ook een beetje een kweekvijver, of niet? Nou, die kiezen voornamelijk dan voor de, voor de Rainsbrigade. Ja, die, die komen veel vanuit het zwembad. Ja, ja, ja. Dat kan. Nou, de, de combinatie Rainsbrigade, Rode Kruis in Zandvoort is geweldig. Hmm. Want uh, nou, twee zijn hebben we wat familiebanden, maar verder uh, werkt dat erg goed. Ja. Dus dat, dat, dat, dat draait altijd. Als het ergens druk is, dan kan je altijd daar een beroep ja, ja. op terugvallen. En dat is gewoon geweldig. En verder... Um... Je probeert natuurlijk ook uh, je vrijwilligers te trekken uit ja. het dorp of uh, hoe je dat ook doet. Hoe loopt dat seizoen? Want uh, neem aan dat je nu geen tijd hebt voor, uh, voor lessen. En, en, uh... Nee, dat begint in september weer. Maar om vrijwilligers te werven ja. wil ik nog even terugkomen op bijvoorbeeld hulpverleningsdag. Die we uh, gezamenlijk in Stamford hebben gehouden een paar week uh, geleden. onlangs, vorige maand. Ja. En daar uh, zijn ook weer toch twee mensen geïnteresseerd in het rode Kruis. En die komen, zich, uh, komen eens praten en kijken en doen. Dus dat soort dingen zijn wel altijd erg handig in het dorp, hoor. En wat voor uh, soort mensen zoek je? Mensen die uh, van alle, allerlei hand en spandiensten willen verrichten of ja. Het ja. Mag niet uit. Nee. Uh, uh, wij als noodhulp, zo heten wij officieel van de EHBO. Uh, zoeken mensen. Maar uh, uh, Likeur van de sociale uh, groep, die zoekt natuurlijk ook altijd nog mensen. Ja. Want uh, dat is ook een hele grote tak in zand voor die we niet moeten vergeten van het Roeikruis. Uh, zij doen twee middagen in het uh, bejaardentehuis uh, activiteiten en twee middagen in ons eigen gebouw activiteiten. Uh, bezoeken mensen, doen vakantieprojecten, uh, noem maar op. Daar zijn ook altijd vrijwilligers bij nodig. Dus als je zegt van nou dat EHBO uh, die flauwvallend. De mensen en dat doet, daar hou ik niet van. Dan zijn er nog genoeg. Dan zijn er genoeg andere taken voor ons <laughs> om, uh, om dat te doen. Ja, nou ja. hierbij dus de oproep, mocht u zich uh, geroepen voelen om uh, hier aan dit leuk. Uh, het, is, het is toch op zich ook heel erg leuk. Nou, dat is doen. het. het is, ja, ja, anders doe je het niet. Het nee, is gewoon gezellig maar. en leuk. En, uh, ja, en ja. we hebben een website waar iedereen op kan kijken en die heet het Rode -kruis En daar ja, staat eigenlijk van alles. En daar okay. gaan we ook straks weer de lessen bekendmaken, want het rooster komt er, komt er weer en aan. Zijn dat alleen de EHBO-lessen of zijn het nog andere lessen? Nou, we beginnen altijd met een EHBO-cursus ja. uh, voor volwassenen. Dat is dan vanaf 16, wij noemen dat volwassen. En uh, kinder-EHBO, die gaat ook weer starten uh, na de zomervakantie in oktober. Wat moet ik mij trouwens voorstellen bij kinder-EHBO? Nou, dat is voor de kinderen vanaf groep 7 en 8. <lacht> en die leren eigenlijk al heel erg veel. We merken dat die kinderen ontzettend leergierig zijn en dat makkelijk oppikken. Behalve het reanimeren, dat... Dat doen het is zij dus niet. eigenlijk een uh, gewone EHBO-cursus, ja. ja. uh, minus het reanimeren. Re re en ja. zij doen van allerlei leuke dingen. Zij gaan ook nog uitjes uh, naar de brandweer en naar de KNRM en uh, noem maar op. Ze gaan overal naartoe. Ze zijn vorig jaar ook in uh, Corpus geweest, in dat grote museum. Ja. En, uh, dus ze gaan ook een dagje meedraaien op het circuit. Dat is gewoon ontzettend leuk. Leuk. Ja, om kinderen enthousiast te maken. Zijn dat dan ook uh, de doorstroomverhalen? Die... Een aantal wel. Ja, ja een aantal die, wel. Die blijven gewoon, uh, want die vinden dat zo leuk. Ja klopt ja. ja zeker als je is, uh, een paar keer op circuit meedraait dan is het gewoon leuk. Is het Rode Kruis eigenlijk een Rode Kruis eigenlijk een vereniging? Moet je daar lid van worden? Of? Nou, dat is een goede vraag. Ja. <laughs> nou, dat komt zo me op. Ja, nu. nou, dat, dat, het is anders geworden sinds we bij het Landelijk Rode Kruis ja. horen. Uh, als je vrijwilliger bent bij ons, dan ben je lid. Maar dan hoef je geen uh, lidmaatschap te betalen. Omdat je betaalt met je vrijwilligersinzet. Okay. Uh, betaal je, ben je geen vrijwilliger, dan moet je wel lid worden. Dan moet je wel iets betalen. Hoe, uh, uh, geen vrijwilliger is dat ik alleen de cursus wil volgen. Nee, dat je gewoon uh, een, een, een lid donaties. wil worden van het Rode Kruis. Ja. Ja. Dat okay, je, dan, dan ben ik lid van het Rode, Rode, Rode Kruis, ja. Kruis. Dan heb je ook stemrecht. Okay. Maar dan doe je geen vrijwilliger. En op het moment dat ik uh, zeg, van nou ik wil mij uh, actief inzetten, ja, dan ben je mee. sowieso lid en dan hoef je niet te betalen. Dan betaalt je want dan lid betaal en met vrijwilliger ja. en dan is het gratis. Ja, precies. En dan zijn ook de cursussen gratis en de kleding en dat soort dingen. Ja, ja. Want iedereen die zich bij ons komt inzetten, ja, daar zijn we gewoon heel blij mee. Die hoeft daar geen uh, geld voor te gaan betalen. Nou ja, ik, ik refereer even naar die andere uh, familietak van jullie die op het, op het water uh, zit. Ja. Dat blijft <laughs> nog steeds een vereniging. Ja. Ja, ja. Nou, als je dat het helemaal op, exact hoor. wil weten, dan moet je het even onze voorzitter vragen, want Die weet het wel. daar weet je dat. Daar probeer ik me nu bij bezig te houden. Nee, moet je ik ben doen. meer van de, <laughs> van van de inzetten ja. en gewoon ja. Ja. De, de acties dan het bureaucratische stuk. Ja, heel ja, goed. Nee. <laughs> als je er maar vier achterhoudt voor de laatste zondag van uh, september. Ja. Maar dat doen we niet per se. EHBO's te zijn. Goed zo. Um. Wordt vast geregeld. Die, uh, die die uh, die inzetten. Hè? Uh... Oh ja, dat wil ik weer vragen. Ik was van de week op het circuit. Ja, maandag. Dat, uh, dat hele ding is afgebroken. De, de ja, heer uh, ja. post is Ja, alles. Uit? Nee, ze hebben nieuwe, nieuwe containers er neergezet. Er was de laatste jaren veel waterschade en lekkages. Ja. En het riool was ook niet goed van de toiletten ernaast. Dus alles is weg. En ze hebben nu alles in laagbouw uh, gemaakt. Want de brandweer zat al boven ons. Ja. Maar die zitten nu naast ons. Dat schijnt ook makkelijker te zijn met tv-camera's en dat soort dingen. Mm -hmm. Dus we hebben een nieuwe post. Ja, oh, het is even de, wennen ongeveer, blij de helft, mee. ongeveer de helft kleiner worden Nee, want het loopt naar achteren door. Oh, okay. Nee, we hebben ongeveer dezelfde ruimte. Dus dat dus, valt Dus mee. blij mee. Nou ja, het is weer even nieuw en fris. Het is nog niet helemaal zoals we het willen, dus er moet nog even een muurtje verplaatsen en nog even water uh, linksom en rechtsom. Um, en we moeten nog even goed kijken naar de auto's. Want we hadden een eigen soort parkeerplek. Ja. Waar we onze ja. auto's konden parkeren. En dat is er nu niet. Ja. Dus de laatste keer stond uh, de viskraam er. Ja, ik vind Arlon hartstikke gezellig <laughs> en leuk. Ik vind het top dat hij op zijn circuit is. Ja. Maar we moeten nog eventjes kijken hoe we dat precies allemaal uh, ja, uh, parkeren en ja, doen. Even wennen en de kinderziektes eruit Precies, halen. weet je. Ja. Uh, voor de masters was het er ineens. Toen dachten we, oké. Okay, we, we hadden gedacht na het, na het seizoen. Maar prima. We moeten er even aan wennen. Nee, zeker, want je maar we gaan erop uh, vooruit. Uh, uh, met de DTM. Uh, massa's mensen, dus dan moet je post moet op orde zijn. Ja. Maar ja, met de potwitte verf heb je zo parkeerplaats hoor. En NP erop en dan klaar precies, je Precies, precies. Groot rood ruiten ervoor. Komt ook goed hoor. Komt goed. goed. Uh, bij, uh, ja. Nee, ik dacht dat de... je afgelopen maandag bedoelde, want toen zat ik er ook toen uh, Max Verstappen ging uh, testen. Nee, ik, was oh, daar, nee okay. uh, ik moest daar even zijn en toen dacht ik, hé, hey, de hele gebouw is weg. Ja, ja. Nee. nee, nee, klopt. Ja. Martine, ja? we weten weer voorlopig even genoeg. Ja, hou Afelijk. de website in de gaten wanneer de cursussen gaan starten. Rode Kruis ja. Het Rode Kruis Zandvoort. Het Rode Kruis Zandvoort. Punt NL. En daar kan iedereen kijken of die mee wil doen, hoe de cursussen lopen, wanneer ze er zijn. Ja. En alle verdere informatie die ze kwijt kunnen of nodig hebben, kunnen ze dan ja. krijgen. Mensen die daar vragen willen stellen kan ook, want krijgen we krijgen wel eens een inzet binnen van een voetbaltoernooi okay. of dat soort dingen. Gaat ook gewoon via de website, als je ons wil aanvragen. Ja. Mooi. En bij alle evenementen van de zomer zou ik zeggen, let even op, u zult toch inderdaad altijd de inzet van het Rode Kruis zien. Dat is natuurlijk wel helemaal geweldig hè? Ja. Het is leuk. Oké, okay, meteen bedankt. <laughs> Graag gedaan. Dank je wel. Johnson, your words always make so much sense. Even though they're in French, I've got no defense. I know that I'm reaching the end. The rumors keep flying around me. It's you, I refuse to believe. He's right round the corner. He knows. Een rustig muziekje naar een, een heel rustig onderwerp, hoop ik. Ja, dat, <laughs> dat gaan we nog zien. We gaan het hebben over zandsculpturen. Inmiddels is het het vierde of vijfde jaar? Vierde jaar. Vierde jaar ja. dat de zandsculpturen in, in Zandvoort staan. We zijn begonnen met een, een Nederlands kampioenschap. Inmiddels is het uitgegroeid tot een Europees kampioenschap. De locaties gaan we straks over hebben. Hoe kom je van uh, nationaal naar een Europees kampioenschap? Zullen we even vertellen wie tegenover oh, ons staat? Nee, maar niet ja, misschien. Is en, wie is toch handig. en wie antwoord gaat geven. <laughs> Ik ben zo <geven>. enthousiast. <laughs> nee, heel goed. Nee, dus dat is uh, uh, Marcel, Elsjan op Wipper. En Kitty. En Kitty kent u allemaal van uh, de schilderij. of de beelden, de, de, de sculpturen van het Zandvoort Museum op dit moment. Ja, en zij gaan uh, iets vertellen over de sculpturen. En... Zodra het, uh, er nog iemand binnenkomt, hebben wij nog een kleine verrassing voor u, maar daar wachten we even op nog. Goed, sorry, Marcel. Sorry dat ik uh, wat te enthousiast was, maar uh, ik vind het altijd leuk als het er staat. En wat ik ook zo leuk vind, uh, en dan komt de vraag straks nog wel een keer hoor, uh, is, is de opbouwfase. Je kwakt er een, uh, een hoop zand meer. Er worden kistjes omheen gezet. Dan trilt heel zand voort en dan komt er weer een kistje om en nog een kistje. Is dat, dat, de, volg, is dat de volgorde ja, dat is... overigens? Ik dacht eerst de bekisting en dan het zand erin. Ja, normaal storten we dus eerst een hele hoop zand. Ja. Uh, en dan maken we een bekisting. Ja. En dat hangt af van hoe groot ze moeten zijn. En uh, nou ja, voor, op dit moment uh, is dit dus het formaat uh, qua wedstrijdstructuur. Ja. Oh, dat en ligt vast. Het, uh, dat ja. ligt allemaal vast. Uh, en dan als die bekisting er staat... dan wordt het inderdaad volgestampt, laag voor laag het uh, ja. zand. Heel hard aangestampt. En ja. Totdat je de, de bovenste bekisting hebt gevuld. Dan wordt dit bekisting waarschijnlijk weggehaald. En dan wordt de weggehaald. bekisting, daar zijn ze dus nu net mee begonnen. Want om 9 uur is de wedstrijd begonnen, vanochtend. Ja. En de eerste twee lagen zijn inmiddels al afgehaald door de, door de kunstenaars. En die beginnen dan van bovenaf... Uh, ...uit het blok zand er is, beginnen ze eigenlijk de uren te snijden die ze, ja, ja, ja. die ze eruit willen hebben. Het, inmiddels weet ik beter hoor, maar uh, een van de allereerste keren vond ik het toch zo wonderbaarlijk... ...dat er met zand iets gemaakt kon worden en dat dat vervolgens ook bleef staan, ondanks enige wind. Inmiddels weet ik beter, het is natuurlijk een speciale <laughs> samenstelling. <laughs> heb jij, ja, jij nooit de stilgebouwd dan? Nou, daarom juist. Dat werd weggespoeld. Daarom juist. Ja, Eén... deze, deze spoelen dus niet weg. En dat komt uh, puur door de structuur van het zand. Uh, strandzand is uh, door eb en vloed helemaal rondgesleten. Dus het zijn eigenlijk net knikkers. En als je knikkers probeert te stapelen, dat lukt niet. Want het rolt van elkaar af. En het zand dat wij gebruiken, dat heeft een hele hoekige korrelstructuur. En als je dat goed aanstampt, daarom stampen we dat goed aan. Ja. Dan klikken... ...al die korrels als het ware in elkaar... ...en dan krijg je dus een harde massa. Daar komt verder kan, niks tussenin? Of... Helemaal niets in. Nee, het is uh, puur een is ander soort zand. een ander soort zand. En dit zand Grappig, kan hè? nog een heleboel hebben. Dit zand is uh, uh, eigenlijk uh, wereldwijd... ...wordt het geprezen door alle zandkunstenaars. Uh, omdat het, de, de, de kwaliteit is zo goed en zo hard en zo fijn... ...om mee te werken... Um, dat we het zelfs meenemen naar projecten in Dubai of Abu Dhabi. Of, uh, dan wordt het zand meegenomen. Dan wordt het zand vanuit Nijmegen in containers geladen op schepen. En dan gaat het daar naartoe. Want ook daar hebben ze een probleem met zand. Het is mm. ook helemaal rondgesleten. Woestijnzand. Daar uh, kun je helemaal ja. niks mee. Mm. Dus in en plaats van dat me... we water naar de zee dragen, slepen wij zand, <laughs> zand naar de, naar de, de woestijn. De woestijn. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat natuurlijk een eenduidige soort zand... ook wat eerlijker is voor de jurering en dat soort uh, dingen ja, ja, natuurlijk. Ja, ja hè? precies. Ja. Maar je hebt tienduizenden soorten zand. En, en waar, waar komt dit vandaan, de omgeving van Nijmegen? Dit komt uh, uit de buurt van Nijmegen. Ja. Oké. Okay. Ik ga toch even weer naar mijn andere vraag. En daarna wil ik even naar Kitty en daarna volgt de verrassing. Mr. Ja, precies. Want het, het heeft een reden. Um, van NK naar EK. Ja. Uh, um, hoe is dat ontstaan? Ja, hoe is dat ontstaan? Um, nou, het Europese kampioenschap uh, werd een aantal jaren door verschillende steden in uh, Europa werd dat gehoost. Uh, het NK uh, werd op die manier ook gedaan. Uh, en op een gegeven moment viel het vrij. En waren er uh, geen steden meer beschikbaar die uh, dat wilden hebben. En Zandvoort zei direct van dat willen wij. Ze zitten een beetje thuis op de world, de, de, de, de world championship. Maar dat is, dan praat je over een hele andere orde. Dan, en, dan ga je echt over, uh, over de top. Ja. Leuk. Um, dus vandaar dat het EK nu geclaimd is door uh, Zandvoort. En uh, nou ja, wij zijn er heel erg blij mee. Want uh, het is prima werken hier in Zandvoort. Nee, wat ik uit begrijp heb is dat je iets claimt. Dat je dat ook helemaal vastlegt voor jezelf. Hè? Dat, uh, tenminste, dat moet je ook wettelijk vastleggen. Dus dat is niet zomaar ja. wat. Nee, het is, uh, je, uh, wij zijn wel de organisatie die daar een beetje in kunnen sturen. Ja, ja. Maar uh, uh, het is wel zo dat je dat van tevoren moet claimen. Dat klopt. Ja. Goed, het kunstwerk um, op zich? Nee, het, het, de, de, zeg maar de EK-titel. Oh, op de naam. die manier. Ja. Ja. Want anders uh, uh, kan jij dat volgende week ook verzinnen. Anders anders? Ja. Dus je moet die naam echt claimen. Ja. En daar ook nog een prijskaartje aan ook. Um, van de organisatie naar de kunstenaar. Want ja. uh, jullie hebben uh, uh, professionele kunstenaars die hele grote uh, uh, dingen maken. Klopt. Maar nu is er ook een professionele kunstenares uit Zandvoort aangetrokken om ook eens mee te doen. Kitty. Ja. Um, ik, ik werk natuurlijk vanuit een andere discipline. Ja. Want ik werk vanaf, vanaf niets naar iets. Ja. Dus het is echt tegengesteld. En ik ben uitgenodigd om uh, deel te nemen. Uh, als, als, als, als, als, niet als kandidaat, maar om eraan te proeven. Om, maar ik ben wel gevraagd om in de jury te zitten. Dat is een grote eer. Dat doe ik ook heel graag. En dan is het wel heel uh, uh, uh, van toegevoegde waarde... als je, als je het hebt doet. geproefd. Ja. Als, als, als je er ben je aan bent wijt geweest, wijt over hebt. Want ik heb de neiging om met dat zand te gaan boetseren... En dat kan en dus niet. Het, het nee. is beeldhouden. Het is echt karven, snijden in het zand. En ik weet hoe het, weet hoe het hoort, hoe het voelt, hoe het luistert. Want je Heb je, je, luistert heb je daarin voorgeoefend eigenlijk. Ik heb ik een voorstellen voor, dat... Ja, maar ik had dus niet dat juiste zand ter beschikking. Nee, maar maar uh, ik, nee, ik, ik heb aanwijzingen gekregen. Ik ben, ik ben meegelopen met Maxime, een van de, van, de, van, de, van de deelnemers. Geluisterd, heel veel informatie. En toen uh, in het diepe gegooid. En uh, het is ontzettend leuk en heel erg zwaar. Echamelijk. Ja, lichamelijk ja, ja. ja. zwaar. Uh, heel erg goed. Ja, <laughs> jouw eerste uh, keer is echt knap. wat, uh, wat uh, Ik uh, ben ontzettend uh, enthousiast erover. Jou, uh, jouw sculptuur staat in de tuin van... Uh, het, het wordt gemaakt in de tuin van het museum. Je ja? bent bezig. Ja. Kan, kan, kunnen mensen bij jou komen kijken? Oh ja, dat, dat, ja? dat ben ik gelukkig wel gewend. Dat, me, dat mensen over je schouder meekijken en aanwijzingen geven. En, en, en, en praat je pot op, dat... Dat is, dat is een, een gegeven wat ik, waar ik mee bekend ben. En als ze dan een beetje meewaardig staan te kijken... dan stuur ik ze ook wel even naar binnen. Zeg, dus kijk maar even binnen wat ik eigenlijk wat ik normaal wel gesproken doe. Maar ja. volgens mij krijg je alleen maar leuke opmerkingen. Ja, het is als het heel, knap. Er is toch krijg, niemand die nee, zegt, nee, oh nee. dat kan ik ook. Nee, ze zijn dol enthousiast dus voor het hele evenement ja. ook. En, uh, ja. Het is een mooie wedstrijd. De... Ga jij ook, uh, uh, ik zie ze bij uh, uh, het Wapen van okay. Ik zit lekker koffie drinken en ja. eten. Ga jij daar, ben je opgenomen in die groep? Nee, nee. Nou, nou, gisteren was ik. toevallig... Het, het, het, ons museum was nog niet open. Ik had een paar uh, administratieve dingetjes te doen. En toen uh, hebben we eventjes met elkaar gesproken. Ja, en, en de nou, jongens je, zijn zo je, behulpzaam. De ja, Maar je bent van harte welkom hoor. Je ja, kunt gewoon meelunchen tussen de middag. Als je aan het werk bent. Dan uh, het want, wapen van Zandvoort. Dan, uh, en ik leer ervan. Hè, want ik ben natuurlijk... Ik, ik, ik, het is echt een soort... En ik vuur steeds vragen op zo'n en, en de jongens die de die, die, die, die bekisting opbouwen. Die het water, die de, die de, die de fixatie. Ik zeg het weer verkeerd. Het heet anders. Het screenen. Het screenen aangeven. <laughs> dus je krijgt zoveel informatie en begeleiding. Het is, en het, de sfeer is zo. De sfeer is goed. Ja, dat, het is, het is altijd. Is, het is een team. Ondanks, ja, ondanks het feit dat het een wedstrijd is. Kijk, die mensen die komen elkaar tegen over de hele wereld. De hele, het hele jaar door op allerlei projecten. Ja. Dus het, zijn, het is ook eigenlijk een grote vriendenclub. Ja, en, dat, dat merk je. Met een gezonde concurrentie. Een, ja, precies, ja. Ja, het is niet echt een competitiegevoel. Nee. Het is een, een, een, een... Wat leuk, jij bent hier ook weer. Ja. En dat ja. voelt zo fijn. Dat is dat een Dat is anders, bijvoorbeeld in Amerika. Want daar, zijn ze, daar slaan ze elkaar af en toe de hersens in tijdens een, uh, een wedstrijd. Omdat ze zo ontiegelijk fanatiek zijn. En hier gaat het veel meer om... Ik wil iets moois creëren. Ik wil kunst creëren. Ja. En <coughs> ik geef mijn beste... Uh, met beste ja. capaciteiten geef ja. ik aan zo'n sculptuur. En dat speelt veel meer dan de echte competitie. Dat geeft ook veel vrijheid. Waarom zit dat verschil daarin eigenlijk? Want in Amerika is ook een kampioenschap. en uh, Is het fanatisme van een ander soort? Amerikanen zijn sowieso veel competitiever ingesteld dan, uh, dan Europeanen. Uh, op een heel ander niveau. Uh, daar gaat het ook over gigantische prijsbedragen hmm, ja. en geldbedragen. En... Uh, het nou, is niet de stijl waarin uh, Nee, dan in wordt het sfeertje al anders. Ja, ja, dus we zijn uh, vandaag begonnen. Ja. De officiële opening is wanneer? 8 augustus. 8 augustus. En die wordt spectaculair. Ja. En uh, dan komt nu onze verrassing volgens ja, mij... Maar ik wil nog wel even mij vertellen dat de 8e ook de prijsuitreiking is. Ja, klopt. Ja, dat Want dat wordt de hele week meteen wordt de het de gewerkt en bij de, de opening... De tentoonstelling, zal ik hem maar noemen, is ook de prijsbedrijf. En er zijn ja. de juryronden. Jullie lopen constant rond? Uh, nou, nou, nou, nee, vooral. Een, een, een, een... een rondleiding, we krijgen. Ja, om, twee, om twee uur is er een briefing met de uh, juryleden. Uh, zodat ze meer weten waar ze op moeten letten. En waar een goed sculptuur aan uh, moet voldoen. En, en het onderwerp dit jaar is muziek en dansen. Ja. Daar wou ik ja. op muziek, ja. muziek en dans. En nou hebben we het bruggetje gemaakt. Nou het. <laughs> uh, achter jullie staan een aantal heren uh, van het Zandvoorts mannenkoor. Ik slik deze even in. Uh, de aarders, laat ik het zo zeggen, die staan hier. Vooral links en rechts. En uh, die gaan een, een lied zingen omdat uh, muziek en dans het thema, maar ook uh, het lied Ik ga naar Zandvoort bestaat 100 jaar. Ja. En uh, daarom uh, hebben we jullie ook uitgenodigd om een stukje te zingen. Heren, kom een stukje dichterbij. Daniel, die gaat het allemaal regelen hoe dat in, uh, in de microfoon gaat. Een kleine toelichting geven. Uiteraard. Het is zo dat... Uh, als je dat in de microfoon doet. Ja, dan, wil ik. Waarom? Moeten wij meezingen? Koor? Ja, zingen we ja, lekker afgelopen. mee. Het is zo dat. Uh, het lied Zandvoort bij de Zee, dat is ontstaan uh, door, en geschreven door Louis Davids. De hele bekende revue, meneer. En uh, die revue heet in de tijd naar de Duivel. Nou, wij zingen daar als mannenkoor een, een lied uit. En dat heet Zandvoort bij de Zee. Dat heeft betrekking op Zandvoort dus, uiteraard. Uh, wij zingen nu uh, alleen het refrein... Want uh, uh, wij hebben dinsdag aanstaande onze repetitie weer. Dan starten we weer. Dan starten we onze repetitie weer. Na het zomerreces. Uh, na het Dus dan moeten we nog even de, de, de, de, de, de puntjes op de i zetten. Maar dat komt best voor elkaar. hoor. Daar ben ik niet bang voor met de man of moet het best lukken. Uh, niet alleen dit gaan wij zingen. Maar we zingen ook nog twee andere liederen. Die betrekking hebben op de zee. Dus dat is wel, uh, wel leuk. Uiteraard in het de hele context. Uh, vrijdagmiddag, hè, half vijf, uh, ja. na de prijsuitreiking. Ja. Heren, st stel u op, ja, ik, uh, ik, ik lees mee. Uh, kom, uh, kom er gezellig bij staan. Jullie treden op bij de opening en bij de prijsuitreiking van uh, de Zandsculturen. En dat is om half vijf aanstaande vrijdag bij het Zandsort Juist, nee, vrouw. Badhuisplein. Badhuisplein, oh, neem mij niet kwalijk. En bij regen in het museum. Juist. Komt dat horen, komt dat zien. Heren, ga je gang. Nou. Eet, eet, eet. We gaan naar Zandvoort bij de zee Met vader, moeder, met moedetjes zus. de Piet, Tante, Griet en de, de hele de familie We dus gaan naar Zandvoort bij de zee Neem broodjes en koffie mee Oh, het is zo'n zaligheid, wanneer van de duinen glijt. gaan de zand voort, aan de zee. Nou, dat was het een klein beetje. <laughs> nou, ik... Uh... Ik wens jullie heel veel succes met, uh, met het trainen aanstaande dinsdag. Ja, maar dat komt best goed. <laughs> het komt hartstikke goed. En uh, wij horen vrijdag verder. Dankjewel. Wij uh, gaan nog heel even met jullie door, want anders krijgen we uh, een knoop, maar die kunnen we ook nog over het uur heen tillen, want er we daar tijd over. Uh, uit welke landen komen de deelnemers zit je? Uh, dan moet ik niemand vergeten. Uh, Nederland is natuurlijk vertegenwoordigd, dat is Max. Uh, dan hebben we iemand uit Tsjechië, uit Oekraïne. Uh, Italië, Spanje, Duitsland is voor de eerste keer vertegenwoordigd uh, Ierland en uh, Engeland Ik vraag dat omdat ik graag wil weten hoe je eraan komt Blijven zij in of ga je zoeken? In nee, nee, nee, nee, nee. nee, we hebben een lijst van ongeveer 600 professionele kunstenaars wereldwijd uh, Waar we dus regelmatig mee uh, werken Daarvan is de zeg maar, top 100, uh, dat zijn de mensen die echt super, super goed zijn. Van die top 100 zijn er ongeveer een top 15 uit uh, Europa. En uit die top 15 worden acht mensen geselecteerd. En die staan hier: en die, dus die komen dan ook een... graag. Die komen heel graag en uh, die worden dus ook uh, elk jaar volgen we ongeveer wat iedereen gemaakt heeft. Ja. En uh, op basis daarvan worden ze dan voor het jaar erop uitgenodigd. Is en, er een selectiecommissie? Um, dat is niet in, in, er is niet echt een selectiecommissie van een heleboel personen. Maar wat we wel doen is dat we binnen die hele groep van uh, kunstenaars... Uh, regelmatig bij de, de kunstenaars zelf laten checken van... Hey, wie vinden jullie dat er een gigantische vooruitgang heeft geboekt afgelopen jaar. En dat jaar. werkt? En dat werkt goed. Het is eigenlijk een... Uh, ...vrij zelf democratisch... ...zelfregulerende... Uh, zelf club... Uh, dat, ...dat geeft eigenlijk ook de hele sfeer weer... ...waarin zandsculptuur wordt gebouwd wereldwijd... Uh, ...en waarop kunstenaars... ...wat op zich vrij uniek is... Uh, ...kunstenaars, uh, hoe die met elkaar omgaan... ...meestal zijn het gigantische ego's... ...zijn het solisten... ...of individualisten... ...en heel erg individualisten... ...en bij zandsculptuur... ...kom je dat eigenlijk helemaal niet nee. tegen... En dat is eigenlijk het bijzondere van, ja. uh, van deze hele groep. Deze kunstenaars hè, zijn dit uh, kunstenaars die alleen maar dit soort werk doen. Want wat Kitty net zei, het is voor haar als beeldend kunstenaar... een omslag om even anders te denken, andersom te gaan denken. Um, er zitten mensen bij die echt alleen maar niets anders doen. Uh, maar die dus, uh, bijvoorbeeld Maxim is van huis uit uh, bouwkundig ingenieur, architect... Um, um, even kijken wie zit er nog meer bij uh, Slava uit de Oekraïne die is professor beeldhouwer aan de Kunstuniversiteit in Garkow. Zij doen dit dus uh, gewoon naast hun werk. Uh, Slava wel. Ja? Uh, Maxim heeft het hele architectuurverhaal losgelaten en bouwt alleen maar zandsculpturen. Voelkrof. Hm. En even Prof. over. Prof. Waarbij ah, je zijn voorliefde voor de architectuur ook duidelijk naar voren Dat is. Zie je ook in zijn stuk? Ja. ja. ja, ja, ja want iedereen uh, heeft wel zo'n beetje ja, met zijn eigen specialisme. Ja, en het hangt af van de achtergrond en ja. de, de, de, de opleiding die. Die ze daarvoor hebben gedaan. Ja, want zie, iets heel ik, ik hoor jou, is, uh, Sorry. omdat jij daar insprong over die, uh, die stijlen, ja. zie jij dat als kunstenares bij anderen. Dat, ja, die die het, achtergronden? Ja, je kunt, als je als je geoefend oog hebt, dan kun je iemands hand herkennen. Ja. En ik. Ik ben natuurlijk niet echt heel erg geoefend in het kijken naar zandsculpturen. maar wel naar kunst. Maar wel naar kunst en ja. ook wel naar in, in, in mijn discipline, in brons, dan zie ik van collega kunstenaars heel snel van wie het is. Ja, want je, je, je hand is, is, is, ja. is je hand, ja. ja. En wat ik ook nog even wil vermelden, uh, dat het echt een aanrader is om op de site te kijken van de, van de zandsculpturen, de, de WSSA. Want... Hoe heet die site? Dat is uh, www.wssa Willem Simon Simon Anton www.wssa.info maar er staan prachtige foto's op van, van, van de magnifieke. De Pieta is, is prachtig uitgebeeld. Uh, de, uh, Sissy was uh, twee jaar geleden ja. zo fantastisch. Michelangelo's handen. Het, het is echt uh, heel mooi om dat eens even te kijken, om van tevoren te zien. Ja, het is wonderbaarlijk als je daarnaar staat te kijken. Ik was trouwens in een zaak in Zandvoort en daar heb ik. Ook een kunstwerk gezien alvast. Dat klopt. En ik vond dit fenomenaal. Ik bedoel, het was het thema muziek. Daar staat toch een koor, weliswaar in het klein, zo'n sculptuur binnen. Je weet gewoon niet wat je ziet. Zo mooi. In welke zaak was het? De meneer in kwestie verkoopt kaas. En ah, die stond hij net ook te zingen waarschijnlijk. Ja, uh, zou, zou zo Als jij maar dat zo zegt, van die uh, winkels. Er, is ook een, er zijn meerdere kleine sculpturen. De, de soort winkelroute is het toch? Nee. Nou, de, de, sterker nog. Uh, er is een zandsculptuur in route. Want, uh, dat is dit jaar voor het eerst. Um, in Nieuw-Vennep. Uh, dat is een stukje weg hier vandaan. Ja. Er staan sinds juni al twee grote zandsculpturen. En ook nog eens een keer vijf kleine. En uh, Hardem en, en Zandvoort hebben eigenlijk dit jaar als eerste het initiatief genomen om uh, de zandsculpturenrouten.nl uh, vorm te geven. Dat is ook de site waar mensen informatie kunnen krijgen over het Europees kampioenschap. Dus www.zandsculpturenroute.nl. En dat behelst dan op dit moment en, Zandvoort en Nieuw-Vennep? Uh, ja, uh, Nieuw-Vennep meer. Ja. Uh, maar we weten inmiddels al dat uh, volgend jaar uh, Zaanstad geïnteresseerd is, Amsterdam geïnteresseerd is, Bergen-zee, Egmond. Uh, dus Toen dat wordt. Leiden heeft, heeft interesse getoond. Dat wordt er, het wordt een de keukenhof. Het dus. wordt een hele lint van zelfscultuur ja, Dat is uiteindelijk de bedoeling. Ja, de bedoeling is dat, dat we zeg maar, vanaf mei tot en met augustus bezig zijn met overal zandsculpturen neer te zetten. Die mensen op de fiets, met het openbaar vervoer, met de auto door Noord-Zuid-Holland uh, kunnen gaan bezoeken. Dat, is, uh, dat is het uh, idee. Heel erg leuk. Het, uh, deze ja. week uh, in Zandvoort. Iedereen is welkom om te komen kijken bij jullie. Uh, vrijdag is de uh, officiële opening van de tentoonstelling... en de prijzenreiking om half vijf op het Badhuisplein... bij het casino in de buurt. En bij weer in het uh, museum. Ja. Dus, uh, dank jullie hartelijk voor jullie komst. Heel veel succes. Heel veel Dankjewel. succes en plezier. Dankjewel. Graag gedaan. Graag gedaan. In other places But the horns, they blow in that sound Children of Swing die uh, altijd voor een goed stuk muziek zorgen en uh, tegenover ons zit Rob Peters. Uh, far Out. Far Out Lounge. Lounge, nee dat, uh, dat is deel 2. Ja. We gaan eerst even naar deel 1, want het uh, is ja. Far Out uh, deel 1 en deel 2. Um, hoe lopen we met 1? Ja goed. Nieuw seizoen, nieuwe tent. Ja, heel goed, we hebben een mooi, heel mooi voorseizoen natuurlijk. We zijn wel door het bouwen zijn we ietsjes later gestart dan dat we eigenlijk gehoopt hadden. Maar goed, uh, daarna is het uh, eigenlijk goed van start gegaan. Mensen zijn heel enthousiast en vinden het heel mooi. En uh, wij hebben geprobeerd om in een uh, nieuw paviljoen zeg maar, toch een bepaalde sfeer uh, te creëren. En uh, ik denk zelf, maar ook aan de hand van de reacties van de mensen, dat dat uh, goed gelukt is. En uh, ja, dat was onze doelstelling. Iets wat nieuw is, wordt door mensen natuurlijk... Uh, een nieuw huis is anders dan een oud huis. Ja. Dus het Hoe is heel moeilijk om dat gevoel worden. terug te ja. krijgen. Nou, de andere kant van het verhaal is dat op het strand is alles heel snel oud. Ja. Dus volgend seizoen is het eigenlijk weer terug... Uh, een oude, oude een, tent. Uh, ja, is het weer ja. een oude tent. <laughs> ja. uh, in, in dit onderdeel uh, willen we ook nog een beetje achter, uh, achter de ondernemer kijken. Ja. En, uh, dus we kunnen van het begin af aan beginnen. Uh, waar komt erop vandaan? Nou, ik kom oorspronkelijk uit Rotterdam. Dus niet nou, te ik horen. weet niet of dat ik dat hier mag zeggen. Maar, uh... Er zijn er wel meer hoor. hier ja. Bekende Zandvoorters die uit Rotterdam komen. En die uh, gaan ook gewoon door met hun leven hier. Dus dat ja. is ja. Zo is het ook. En ik vind ook dat Ajax best mooi voetbal speelt. Uh, regelmatig. Dus, uh, nee, ik moet zeggen. Ik merk, ik merk daar heel weinig van. En uh, Het enige wat ik, wat ik zelf merk is natuurlijk... dat uh, een Rotterdammer goed past op het strand. Want uh, de mentaliteit moet zijn uh, niet lullen en poetsen. En, uh, ja. Werken. Ja. Als Rotterdammer uh, kan je hier je hart ophalen op het strand. En wat heb je allemaal in, uh, in Rotterdam gedaan? Um, ik ben, na mijn schooltijd heb ik uh, korpscommandotroepen gedaan. Ik ben groene bred gehaald. Dus daar ja. heb ik leren scheppen, zeg maar. En uh, vervolgens uh, heb ik, uh, ja, ik zeg altijd, vier jaar bij de PTT gezeten. Zo voelde het ook echt. De ene week sprong ik nog uit een vliegtuig en de uh, andere week zat ik achter het loket op uh, het postkantoor. En uh, ja. langer dan vier jaar uh, kon ik het niet volhouden. En toen ben ik uh, in het grafische vak terechtgekomen. Maar wel altijd een drang gehad naar uh, en horeca en zelfstandig ondernemen. Dus, uh, Welk uh, als wat in het grafische ik uh, ben ja, eigenlijk uh, alles gedaan, uh, de drukkerij, uh, zelf werken uh, tot aan bedrijfsleider in een grotere drukkerij. En uh, uiteindelijk toen gekozen om te gaan uh, franchisen in een uh, franchiseorganisatie. Daar hebben we uh, uiteindelijk uh, acht domino's pizza winkels uh, gehad met uh, 500 uh, part-timers. Over we gesproken? Ja, dat is, uh, ja, je hebt het over ja. de, de kracht achter. Ja. En uh, eigenlijk ben ik een klein beetje het hulpje voor, moet ik zeggen. Want eigenlijk is mijn vrouw uh, de veel grotere ondernemer dan uh, dat ik nog ben. Zij, uh... We hebben het over Karin. Ja, Karin. Zij bedenkt alle concepten en de, de uitstraling van de bedrijven. Uh, alle financiële dingen doet zij. Uh. Ik ben eigenlijk alleen maar het uh, uithangbord uh, op het terras. <laughs> en uh, dat is natuurlijk voor haar wel eens frustrerend. Als er een vertegenwoordiger binnenkomt en die vraagt om de baas. En er wordt gewezen naar Karin achter in de zaak. En hij ziet mij met mijn grote mond over het ja. terras lopen. En hij draait om en hij komt naar mij toe. Dan uh, is dat voor haar wel eens lastig. Maar zij is echt wel degene die bij ons uh, alle lijnen uitzet. En uh, alle belangrijke beslissingen neemt. Nou, we waren van de week even bij jullie. En ja. uh, daar zag ik het ook zitten. Ze was uit het kantoor gekropen met allerlei uh, rekeningen. Ja. Dus ze was echt wel druk. Ja, dus zij doet echt... Die... Zij is echt de partner. Ja, ja zij doet uh, alle feesten doet zij, uh, organiseren. En uh, ja, dat is een hele grote kracht van haar. Zij is uh, echt geïnteresseerd in mensen. En, uh... Hebben jullie elkaar in Rotterdam leren kennen? Nee, in Doordrecht. Uh, ik was 15 en zij was 14. En uh, ja, het is nooit meer overgegaan. Zeg maar. en, uh, <laughs> het is nooit meer overgegaan. Ja, dus we zijn uiteindelijk uh, na jaren getrouwd en kindjes. En uh, altijd samen met elkaar gewerkt ook. Uh, hele dagen. En uh, dat gaat eigenlijk hartstikke goed. Dus uh, uh, vanuit Rotterdam met de, de, de, de pizza's, uh, dat was je een beetje zat? Ja, wij waren franchise-nemer nummer één, zeg maar. En uh, dat betekende in zo'n grote organisatie dat het een soort cowboy-tijd was. Alles ontdekken en alles met elkaar doen. En uh, dat is denk ik wel de leidraad van mijn leven, dat ik graag uh, heel erg met mensen samenwerk. Met allerlei mensen. Omdat ik denk dat dat je kracht geeft, zeg maar. En, uh, dus dat is iets wat ik hier probeer binnen het dorp zeg maar, met mijn collega ondernemers. Maar ook met ondernemers uit het dorp zeg maar, om ja, iedereen te proberen te laten beseffen dat we met elkaar in Zandvoort een ontierlijk mooi product hebben. Wat, uh, wat weer echt in zijn, ik denk, in zijn volle glorie kan, uh, kan terugkeren. Ja, je hebt zeg maar. een mooi product, maar nu, nu moet je het nog verkopen bedoel je? Ja, ja het is heel moeilijk om... Uh, om in een tijd als dit zeg maar, uh, te proberen de handen op elkaar te krijgen. Ja, natuurlijk. en de neuzen één kant op. Ja, te mensen krijgen. zijn natuurlijk best wel heel erg moe. Uh, moe ja. gestreden door de crisis. Uh, druk uh, nu, seizoen. Ja, een druk seizoen. Dus je merkt ook dat mensen inderdaad uh, ja, op, de, op de tanden lopen af en toe. Maar uh, ja, ik, ik ben een ras optimist, dus ik denk dat het kan. Ik denk dat je het uiteindelijk wel voor elkaar kan krijgen. Om, uh, ja, om het met elkaar weer, weer op, op poten te krijgen. En, uh, dus ik kijk heel erg uh, enthousiast uit... Ook naar de ja. nieuwe samenstelling van... Uh, kan me voorstellen. Is maar... jou, uh, uh, jouw klantenkring uh, teruggekomen... Na de brand, in de brand, uit de brand? Ja, jawel. Het ja? Jawel. Ja, dus is natuurlijk een redelijk, redelijk uh, uh, vaste club ja, aan, ja, aan, aan klanten. Wel. Nee, die mensen zijn allemaal wel ja? teruggekomen. Die herkennen toch nog wel de sfeer. En ik denk dat uh, de, de manier waarop we gebouwd hebben, zeg maar, dus de, de, de indeling van het bedrijf is niet veranderd. En we hebben het restaurant en de patio ertussen en dan een feestzaal ernaast. En dat is ongewijzigd gebleven. Zeg maar. Dus mensen herkennen het nog wel als hetzelfde bedrijf. En, uh, ja, en daarbuiten is het uh, ontzettend gezellig ingericht. Dus, uh, ja. En dan zal ik daar ineens een boot liggen. Ja, ja, dat is, uh, ja wij zijn uh, uh, normaal gesproken in een, uh, in een uh, huwelijk is vaak de ene heel enthousiast over iets. En zegt de andere vaak van, hoe uh, nou, weet je dat nou wel zeker? En uh, dat is denk ik waar het bij ons fout gaat. Als mijn vrouw zegt van ik denk dat ik dat leuk vind. Dan zeg ik van nou vertel maar waar het vandaan moet komen. En dan gaan we het halen. Dus wij stimuleren elkaar altijd om allerlei dingen te proberen en te doen. En daar lag dus de boot weer nu naast de tent. En de vergunning is aangevraagd. En inmiddels heb ik wel begrepen ook dat die waarschijnlijk er ook wel gaat komen. Dus we willen die boot gaan gebruiken om te gaan varen met gasten. Uh, of op het mooie zomerdag uh, van het terras en anders bij de evenementen. En, uh, maar daar is Vreda. dus kennelijk een vergunning ja. voor nodig, hè? Ja. Nou, de vergunning is eigenlijk zeg maar, om de boot vanaf de kant het strand over te rijden naar het water, zeg maar. Dat gedeelte dus is... En, en, en, het, en het eerste stuk op zee, zeg maar. Dus okay. de branding uit, zeg maar, en het strand. Daar heb je eigenlijk de vergunning voor nodig, zeg maar. Nooit geweten? Nee. Ja, anders zou je hier natuurlijk een weerwar aan uh, boten krijgen ja. overal. En uh, dat willen ze dus ook niet. Dus, uh... Ja, dan zou iedereen met een aanhangertje en een boot zouden... Dus we zijn bezig nu... Uh, een, we doen een cursus aan de Ripschool in, uh, in Scheveningen, zeg maar. En uh, Rob Drommel, de oude eigenaar maar. van Ries... die uh, jaren bij de uh, reddingsmaatschappij heeft gewerkt ook... Uh, die uh, maakt ons wegwijs in uh, alle geheimen van het, uh, van het van water op zee. En, uh, en de veiligheid. Ja. En, en op uh, het moment dat wij denken dat we eraan toe zijn... en hij dat ook denkt, dan uh, gaan wij met gasten gaan we eens rustig aan... Uh, en wat, wat uh, maken. Een, een rondje langs de kust, hoe lang gaat dat duren? Nou, je kan een half uur varen of een uur varen. Dat is helemaal afhankelijk van wat, uh, wat de cliënten willen, zeg maar. En uh, het is natuurlijk een snelle boot... Dus, uh, Uiteindelijk ergens rond de 90 100 km kilometer per uur moet hij halen. Een, dat is een, een heel spectaculair. He? Maar dan en, wil ik, en beginnen wil ik niet, hier. <laughs> dan wil ik niet die banaan zitten met 90 km per uur. Ik, uh, nee, <laughs> nee, dat is niet aan te raden denk ik. Uh, en Henny, we, we moeten even afbreken. Want uh, over één minuut worden wij er sowieso uitgegooid. Dus ik Kijk. stel voor dat we na het uh, nieuws nog even met elkaar praten. Hartstikke goed.